7 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. In Frankrijk lijkt de socialist François Hollande de winnaar van de presidentsverkiezingen. De stembureaus zijn nog tot acht uur open, maar Zwitserse en Belgische media melden dat Hollande in de exitpulse op ruime winst staat. Dat zou het einde betekenen van het presidentschap van Nicolas Sarkozy. Franse tv-stations melden dat Sarkozy vanavond niet naar de Place de la Concorde gaat, waar zijn aanhang van plan was om de overwinning te vieren. Het feest daar is afgelast. In Griekenland lijken de twee grootste partijen op een fors verlies af te stevenen bij de parlementsverkiezingen. De socialistische partij PASOK en de conservatieven van Nieuwe Democratie zouden samen nog maar 40% van de stemmen hebben. Dat blijkt uit de eerste exit polls. Daarmee lijkt er ook geen meerderheid meer voor het doorgaan met de forse bezuinigingen die door Europa zijn afgedwongen. Nieuwe Democratie wordt waarschijnlijk de grootste partij van het land en mogelijk wordt de uiterst linkse Syriza de tweede partij nog voor PASOK. In Rotterdam is om zes minuten over zes een minuut stilte gehouden... om stil te staan bij de moord op Pim Fortuyn precies tien jaar geleden. Ook is aan het eind van de middag een deel van de Korte Hoogstraat in het centrum... omgedoopt tot Pim Fortuyn plaats. Bij de onthulling van het straatnaambordje waren zo'n duizend mensen aanwezig. FC Twente heeft zich via het fair play-klassement van de UEFA... toch rechtstreeks geplaatst voor Europees voetbal... Twente eindigde vandaag als nummer 6 van de competitie en moet daarom play-offs spelen. Maar ongeacht de uitkomst daarvan gaat Twente Europa in. De club krijgt een van de extra tickets die beschikbaar zijn voor clubs die weinig gele en rode kaarten krijgen. Als Twente de play-offs wint gaat het extra ticket naar Excelsior dat vanmiddag degradeerde. Het weer vanuit het westen klaart het op, minimaal vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen wolken, maar ook zon blijft vrijwel overal droog en het wordt 13 tot 16 graden.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 Dit is Radio 1. VPRO Bureau Buitenland. Een uur lang verdieping van het wereldnieuws. Met Harm Edenbotje. Goedenavond en welkom bij Bureau Buitenland. We hebben vanavond een overvol programma. We schakelen live met Frankrijk. Waarom 8 uur de stembureaus sluiten? Het lijkt de laatste dag te worden van Nicolas Sarkozy als president. En wat voor gevolgen heeft dat voor Europa? En ook in Griekenland zijn er verkiezingen. De stembureaus zijn net dicht en het land lijkt onbestuurbaar te worden... nu het politieke landschap versplinterd. We praten in de studio met twee gasten. Verslaggever Ingeborg Beugel, die net terug is uit Athene... en econoom Alexander Frionakis. En na half acht veel aandacht voor de boycott... of de oproep daartoe van het Europees kampioenschap in de Oekraïne. We praten met een Oekraïne-watcher, peilen de meningen in Polen... mede-organisator van het toernooi... en we hebben een reportage van Europa-correspondent Tijn Sadé... vanuit de Oekraïne. Ik denk dat het Europese voetbalinstellingen deze Champions League moeten annuleren vanwege de politieke, zeer grote politieke problemen. Student hier op het plein met zijn vrienden: annuleren die handel, zegt hij heel simpel. Dat is een echte boodschap die je als de Europese Unie kan geven aan het Yanukovych-regime. Een reportage vanuit Oekraïne dus zo meteen rond half acht. Maar we beginnen in Frankrijk. Hoe staat het met de presidentsverkiezingen? De sociaaldemocraat François Hollande stevend af op een overwinning. In het hoofdkwartier van de verliezer Nicolas Sarkozy zit correspondent Frank Renaud. Goedenavond. Goedenavond. Ja, je, je, waar ben je? Ben je net even naar buiten gelopen? Nee, we staan nog in het hoofdkwartier inderdaad, waar alle ja, aanhang van Sarkozy op dit moment aan het bijeenkomen is. Treurige stemming daar? Nog niet zo heel erg, want het grappige is dat in Frankrijk... de cijfers nog niet verspreid mogen worden, die wij wel al hebben. Want de prognoses zijn bekend, de uitkomst is daarmee eigenlijk ook al bekend. Alleen weet hier niemand het nog, want in Frankrijk mogen die cijfers nog niet verspreid worden. Oké, okay, maar goed, de le Soir, alle, Fran alle Franstalige media in België zeggen... Uh, François Hollande is de volgende president. Um, laten we het daarbij even behouden. We praten aan het eind van het programma uitgebreid Verder. Kan je wel iets zeggen over de opkomst? Hoe was die? Nou, we weten zelfs al de precieze uitkomst volgens die prognoses, want de cijfers hebben we hier... 52 tot 53,3 procent van de Fransen heeft op Frans-Hollande gestemd. Dat zijn de officiële cijfers die nu bekend zijn... Het Franse persbureau AFP heeft net onder embargo op bericht gespreid... dat Frans Hollande de nieuwe president van Frankrijk is. Aha, oké. Okay, dus nu ook in Frankrijk heet van de naald. Laten we nog heel even kijken naar de dag van vandaag. Uh, Sarkozy heeft tot op het laatste moment geprobeerd... rechtse kiezers van het Front National over te halen uh, om uh, op hem te stemmen. Ook op een hele... Wonderlijke manier. Hij, hij ging echt rabiate teksten uitslaan. van uh, Als Hollande hier de president wordt, dan, uh, dan zullen de Mosselmannen het voor het zeggen hebben, ze ook zo'n beetje. Nou, zo radicaal. Nou, maar het was wel heel duidelijk te merken inderdaad, dat ze niet bescheiden, hengelde naar de kiezers van extreemrecht... zoals die bij de vorige verkiezingen in 2007 deed. Maar echt veel verkeer ging, inderdaad, in de hoop om nog in die laatste twee weken. ...kiezers van extreem recht naar zich toe te halen. En dat deed hij door te beloven bijvoorbeeld... ...dat het aantal immigranten dat naar Frankrijk komt, wordt gehalveerd En dat de islamisering van Frankrijk... ...zoals het iedereen hoop moet worden toegeroepen. Dat soort uitspraken heeft hij wel gedaan. In de hoop die kiezers te krijgen. Maar dat blijkt dus niet afdoende te zijn gelukt. Nee. Jij blijft daar in het hoofdkantoor van Sarkozy zitten. We spreken aan het einde van deze uitzending nog even met je... Uh, ...om te kijken uh, hoe het er dan bij staat. Dank je wel, Frank Renaud, voor dit moment. <middels> Goed, dan nu de verkiezingen in Griekenland waar de uh, stembussen dicht zijn. En dus de, de uitslag, in uh, ieder geval de exitpolls uh, uh, over ons heen komen... op dit moment via alle televisie- en radiostations internationaal. Hier te gast zijn Ingeborg Beugel, oud-correspondent... en net terug uit Griekenland. En Alexander Frionakis, econoom en Grieks wijnimporteur. Welkom. Um, Ingeborg, uh, de laatste ontwikkelingen. Wat zijn de exitpolls? Je zit hier in de studio met een computer. Het is volgens mij een totaal gesplinterd landschap ja, het is uh, luister. Het lag in de verwachting dat de twee grote partijen, de Griekse VVD, de Nea Democratia, en de Griekse P van de A, de PASOK, dat die een ongelooflijke ongenadige klap zouden krijgen. Maar zo erg hadden we hem daar ook weer niet verwacht. Uh, we gingen ervan uit dat ze ongeveer rond de 40 procent samen zouden hebben. En dat was al de helft vergeleken met de, de afgelopen 37 jaar. Dus het is echt wel een totale breuk van, van een ja. traditie. De aardverschuiving dekt de lading niet meer. <laughs> maar nu eh, hebben ze samen nog maar bijna 30 procent. Ja. En de grootste verrassing is natuurlijk dat radicaal links een afsplitsing van de communistische partij. Je hebt dus in Griekenland een, een hele erge stalinistische communistische partij, zal ik maar zeggen, met mevrouw Papariga. En een afsplitsing daarvan is dat radicale link. Dat heet Syriza. En die is nu potverdorie partij nummer twee. Dus eerder met een hoger percentage dan de PASOK. Ik denk dat ze echt een hartverzakking hebben op dit moment bij de PASOK. Alexander Vriognakis, kan je dit verklaren? Die enorme uh, opkomst van deze ja, herstelde communisten? Uh, nou, ik, ik zit meer als een, een stemming eh, tegen het establishment. Tegen de, de situatie zoals nu het geval is. Uh, en, en zeker de afgelopen 30, 40 jaar. Uh, de leider uh, van uh, Syriza uh, is een man Die linkse partij, die, ja. die linkse partij, uiteraard. Is iemand die heel duidelijk uh, taal spreekt. En heel duidelijk uh, uh, en verstaanbaar is voor de, voor de mensen. Mm -hmm. En de mensen hebben uh, op dit moment uh, eigenlijk gestemd tegen de establishment. En daarom heeft Syriza op dit moment, of de, de tweede partij heeft op dit moment zoveel uh, stemmen gekregen. Ja, Ingeborg Beugel. Wat betekent dit? Dit is een enorm moeilijke puzzel. Ja, Hoe nou, het, moet dit land geregeerd gaan worden? Je, je zei het zelf net al in je inleiding. Het lijkt er heel erg op dat Griekenland volkomen onbestuurbaar wordt. Mm -hmm. En dat is wel een probleem. Want uh, die luxe hebben ze helemaal niet. Ze zitten met het, hun lippen aan, aan het water. Tot het water. Het water staat hun tot hun lippen. Dus ja. Zo moet ik het uitdrukken. Ze gaan echt bijna kopje onder. Dat weet. Dat is de afgelopen twee jaar voortdurend ja. het geval. Ze moeten in juni weer een nieuwe bail-out van uh, ongeveer 13%. 10 uh, miljard... Uh, Goedkeuren uh, goed door het parlement op, leiden, Ja, goed ja. laten keuren. Dus moeten weer bezuinigingen komen, enzovoort. In Duitsland hebben verschillende ministers al geroepen... ja, als er nu een uh, gedonder komt in Griekenland... of een regering die tegen het memorandum... en daarmee bedoelen de Grieken het bezuinigingsbeleid... zoals dat nu is afgesproken, uh, zal komen... dan zal dat consequenties hebben voor Griekenland. Dus er wordt nu al gedreigd hè, dat Griekenland straf gaat krijgen... als ze zich niet aan de afspraken gaan houden. Maar als je kijkt nu, even voor de duidelijkheid... Er kan, er kan nog van alles gebeuren. Pas morgenochtend of morgen in de loop van de middag. Ja. Toch, Alexander, gaan we echt weten hoe de zetels verdeeld zijn. Maar zoals het er nu uitziet... Zouden eventuele uh, mogelijkheid toch de Griekse VVD, en D en de Griekse P van de A, de PASOK, die twee grote partijen die zo ontzettend ongenadig nu zijn afgestraft, dat die dan toch een regering zouden krijgen? Want dat is iets heel raars in Griekenland. Hè? Als je de eerste partij bent, dan krijg je een cadeautje van 50 zetels. Mm -hmm. Zeer ondemocratische regel, heel onlogisch, maar uh, ooit ingevoerd. Ooit hè? ingevoerd. En, maar zelfs die 50 extra zetels, die bonus, gaat nu niet helpen om, mm. het om aan de meerderheid te komen. Zoek en nee, democratie, ja, een, een meerderheidsregering te maken. Dus iedereen die zit nu met soort krankzinnig, surrealistische puzzeltjes mm -hmm. van de meest onvoorstelbare coalitiemogelijkheden. En niemand weet het. Alexander nee. Frionakis, je hebt een papiertje mee de studio ingenomen, je hebt meegeschreven tot aan de uitzending. Ja. Heb jij een mogelijke coalitie voor ogen die, die bijvoorbeeld het memorandum, het akkoord met het IMF en EU zou kunnen afwijzen? Zou het ook kunnen dat er zo'n coalitie komt? Nou, opvallend is dat de, dat de vier grootste partijen op dit moment uh, uh, bestaan uit zes partijen. Uh, vier daarvan zijn tegen de memorandum. Mm het -hmm. uh, tweede is Syriza. En uh, die zijn uh, heel duidelijk: ze willen dat de Griekenland teruggaat naar het Dragma. Uh, onbegrijpelijk dat zo'n wens wordt uitgesproken. Maar toch uh, wordt wel neergezet. Uh, als ik naar. Uh, uh, naar, de, naar de partijen kijk, zie ik op dit moment uh, geen duidelijke samenwerking om tot een regering te kunnen komen. En zeker een regering met een staat van uh, meer dan een paar maanden. Mm -hmm. <laughs> ja. ja, dat is. Ik bedoel, je kunt wel. Ze dus, dus gaan eens strompelen naar een volgende verkiezing, waarschijnlijk. Nou ja, uh, je, kunt, je, je kunt wel zeggen dat, uh, dat uh, Syrië een, uh, een samenwerking zoekt met, uh, met de communisten, maar de communisten willen sowieso niet in de regering. Nee. Uh, als je naar uh, iets meer naar de. Uh, uh, democraten, kijken, dus democratie en in samenwerking met de uh, democratie Aristera en wellicht met rechtse de uh, Rijkse partijen, zeg maar, de afgesplitste, degene die, van uh, die, die niet wilden stemmen mm -hmm. voor een memorandum, hebben hun eigen partij gemaakt dan moet er een regering zijn met meer dan vijf, zes verschillende partijen. En dan dat is kan het... in Nederland wel, hè? Geen probleem. Nou, Coalitie we partij... hebben wel gezien dat, uh, dat de om van zoiets ook uh, zeer kort Goed. is. Goed. Eh, nog even een andere uh, kwestie, Alexander. Extreem rechts. Uh, je hebt een partij daar, die heet de, Dage, de Gouden nee, Dageraad. Echt... Ja. Ja. Gulden Dageraad. Ja. Hoeveel heeft... En hoeveel heeft die gekregen? Hoeveel stemmen? Het is de zesde partij op dit moment... Uh, het is on, tussen de 5,5 en 7,5 procent. Je moet je voorstellen, 5 procent heeft ongeveer 15 zetels in het parlement. Mm -hmm. dus 15 zetels uh, van de 300. Het is heel veel. Het is ei eigenlijk... Uh, Zo'n partij is het uh, onbegrijpelijk dat zoveel zeldels kan krijgen. Ja. Ja, maar wacht even, want Gisi Afgion, dat hebben we nog niet verteld. Dat is dus wel een partij met uitgesproken Hitler- en nazi-sympathieën. Ze hebben een swastika-achtig symbool. En uh, ze willen landmijnen aan de grens van Griekenland... zodat er geen uh, immigrant meer levend dat land binnen kan komen. En ze willen alle immigranten uit Griekenland weg. Ja. En zorgen ook voortdurend voor schoonveegacties. Ah, die krijgen dus vijf... en... maar, hebt, ja. maar allemaal symptomen van een land in totale verwarring. Ja. Hè, kunnen we wel zeggen. Aan het telefoon hebben we Judith van Wezel. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u woont al 23 jaar met uw Griekse man en kinderen in het dorp Parga. Ongeveer ja, tegenover Corvo op het vasteland, hè? Ja, ja. Hoe, hoe, hoe is er bij jullie gestemd? Uh, je man en je buren? Uh, nou, er zijn hier overal familieparaden geweest natuurlijk. Zoals dat gaat in Griekenland blijkbaar, yeah. Zoals dat gaat, ja. Ze beslissen waar gaan we voor stemmen. Amblok, <laughs> Uh, op het platteland zijn verschillende reacties. Veel mensen stemmen voor Christi Afgi. Uh, veel mensen zijn het niet eens Extreme met hun is dat, ideeën. Ja. Uh -huh. ja, dat is die neonazistische partij. Ja, we hadden het hier net over. Maar stemmen uh, daarop uit protest. Uh -huh. uh, om te laten zien van nou, wij zijn het nergens meer mee eens. En laten we maar eens wat uh, de knuppel in het hoenderhok gooien. Als het ware. ja. Ja, verder zijn ook veel mensen, vooral ouderen, blijven toch bij de familiestem. Dus als een familie al uh, tientallen jaren stemt op PASOK, blijven ze toch daarop stemmen. Oké, okay, en hoe is het... Uh, ook, uh, omdat ze nog steeds verwachten, de stemmen zijn hier redelijk bekend op het platteland. Mm -hmm. En ze verwachten, als ik toch blijf stemmen voor mijn, kap voor mijn partij, mm -hmm. dan krijg ik misschien toch weer gunsten los die eigenlijk geen gunsten zouden moeten zijn, maar wettelijke rechten. Maar in principe kun je hier zonder een politicus in je zak eigenlijk weinig uitrichten. Ja, Ingeborg Beugel zit hier in de studio, kennen, die wil even kort reageren. Nou ja, ja. Ik denk dat wat uh, deze mevrouw vertelt, dat dat heel erg geldt voor het echte platteland. Uh, ik heb uh, zelf ervaring op het Grieks eilandje, waar 90% van de mensen van toerisme moeten leven. Wat je ook een beetje het platteland zou kunnen noemen in die zin dat het geen grote stad is. Uh, maar daar heb ik nou juist met heel veel mensen gesproken van wie de familie kennen. Klen al, al meer dan, dan 40 jaar op of de, de Griekse VVD of op de Griekse VP van de ADE Pasok stemt. En die nu juist allemaal in grote getalen helemaal van die traditie zijn afgestapt. Dus dat verschilt blijkbaar per regio. Ja, ja dat verschilt per regio. En, ja. en, en hoe heeft de familie van je man gestemd, Judith? Uh, Enkel hebben vastgehouden aan een familiestem. En dat is? Uh, dat is Nea Democratia. Uh -huh. En enkele zijn er van afgeweken. Dus hebben de stemmen in het familie uh, verspreid, zeg maar. Oké, okay, dus strategisch ja. gespreid. <laughs> maar ja, nu, maar, maar, maar ja. maken ze zich daar geen zorgen? Want het, het, het dreigt nu een enorme chaos te worden. Ja, ze maken zich wel zorgen. Maar op, hier op het platteland, het vasteland, het platteland... Mm -hmm. uh, daar zijn mensen toch nog heel erg onder de indruk van... ik ken dat partij uh, die... Um, persoon in het parlement, daar kan ik gunsten van, van los krijgen. Dus mijn familie moet laten zien dat uh, wij hem blijven steunen. Ja, ja. Oké, okay. ja. conservatief gedacht nog. Jullie hebben een ja. olijfboomgaard. Maak je je ja. zorgen zelf over jullie handel, uh, uh, uh, jullie, ja, jullie dagelijks brood, nu nou, Griekenland zo dreigt af te glijden? Ja, ja, de, de oliehandel uh, is erg moeilijk. De, de olieprijs is heel erg laag. Uh, het stemmen van deze familie heeft ook te maken met die olijfhandel. We hebben ook een uh, fabriekje. We zijn al vijf jaar bezig uh, om een vergunning te krijgen om te verhuizen naar een industrieterrein wat bestaat. Uh, en ja, dat lukt niet door nee. uh, allerlei bureaucratie en toestanden. Dus vandaar die stemmen die bij die neomakrie... Uh, Neodemocratia um, democratie, ja, horen... Uh -huh. om toch te laten zien van... nou, wij blijven hier nog trouw. Misschien krijgen we steun, politiek gezien... om eindelijk ons bedrijf te laten verhuizen. Goed. Judith van Wezel... Kom, maar zo werkt het hier nog wel. Ja. Goed, Judith van Wezel. Blijf even hangen. Dan praten we hier nog even nee, verder nee. in de studio. Um, uh, Ingeborg Beugel, je was net in Athene, net terug... Um, hoe is de situatie in Athene op ja, dit moment? Ik, ik vond het ongelooflijk rustig in Athene. Ik had verwacht dat er in de aanloop naar de verkiezingen... veel meer rellen en demonstraties en, en confrontaties... met de oproerpolitie uh, zouden zijn. En dat we veel meer beelden zouden hebben zoals we wel gewend zijn... van mensen die in elkaar worden geslagen door die Griekse robocops. Uh, ik vond de sfeer wel erg grimmig. Mensen waren naar mijn indruk nump, verlamd, uh, lam geslagen... Uh, zien helemaal niets meer zitten... He, eerst werd er nog vrij uh, heet gebakerd uh, gesproken over hoe erg het toch allemaal was... dat je opeens met een pensioentje van 340 euro per maand rond moest komen. Maar nu heb ik gemerkt dat die stress veel meer naar binnen is geslagen. Dus ik heb heel veel mensen gesproken die op allemaal antidepressiva slikken. Uh, ik heb jongeren meegemaakt die opstaan en dan beginnen met drie uur te huilen... want met dichtgeknepen kelen van de angst omdat ze denken... dat ze de volgende winter niet door moeten komen... Komen, uh, het he? aantal zelfmoorden is verdubbeld. En het is vorig jaar al verdubbeld. Dus het is een verdubbeling van een verdubbeling. En het is, daar is onderzoek naar gedaan. De, al die zelfmoorden zijn crisis-related. Mm -hmm. Nog steeds is Griekenland het land van het laagste zelfmoordpercentage... van alle 27 EU-lidstaten. Dat komt door die strakke familiebanden. Maar het gaat om de twee keer verdubbeling. En dat is echt wel een teken aan de wand. Um, ja, en voor de rest sprak ik met ontzettend veel mensen... die inderdaad, net zoals Judith uh, goed... Uh, verwoorden, zeiden ik zoek de allerkleinste partij, kan me niet schelen wat, kan me zelfs niet schelen of het links of rechts is, maar mijn stem gaat niet naar een van die grote mammoetpartijen die schuldig zijn aan de rotzooi die we nu hebben. Ja, Alexander Frionakis importeur van wijnen, naast het feit dat je econoom bent, wat merk jij van de crisis, de wijnboeren met wie je werkt, hebben die het net zo moeilijk als die olijfboeren waar we net van hoorden? Nou, er zijn niet alleen wijnboeren, euh, maar er zijn gewoon de, de, de Griekse ondernemers... in wat voor uh, tak van sporen dan ook. Uh, je ziet dat in, in Griekenland de liquiditeit helemaal zoek is. Dat, ja. dat, dat, dat er niks in Griekenland, heel weinig kan verkocht worden. Of anders gezegd, kan niet goed betaald worden. Het uitstellen van betalingen brengt de ondernemer in Griekenland wel in, in de problemen. Wat je nu ziet, zeker de afgelopen twee jaar, is dat de mensen... Op zoek zijn naar, de, naar exportmarkten, hè, markten in het buitenland, en wanhopig dus al hun kaarten op export zetten. Ja. Dus, en, en dat is wat wij eh, op dit moment heel veel zien. Mm -hmm. eh, het probleem het is en het blijft: eh, export moet de oplossing zijn. Je kunt alleen doen als je klaar voor bent. Als het een echte en desper oplossing is, ik ga naar het buitenland omdat het niet anders kan dan wordt het voor de ondernemingen heel moeilijk om ja, iets mag, te bereiken. Maar gaan die ondernemers, hebben die ondernemers ook extreem gestemd? Of ken je toch veel mensen die hebben gezegd... van nou, ik blijf pas ook of naar nee, Democratia. in de hoop dat het land stabiel blijft? Want dat is natuurlijk in het belang van ondernemers. Ja, de, de, de politieke partijen bij de, bij de hele grote ondernemingen... Uh, hebben in het verleden en wellicht tot heden een rol gespeeld. Maar ik denk dat zij nu uh, zelf zien... dat de oplossing van één partij niet uh, de oplossing is. Nee. En hoe moet het verder met Griekenland? Ik bedoel, de Europese Unie draait alleen maar de, de bankschroef aan. Daar kan je het dus niet van verwachten. Moet Griekenland naar een land als China gaan kijken? Ze, die hebben al belangstelling getoond voor de haven, meen ik. Nou, de, de Chinezen hebben op dit moment... We doen zaken met een van de grote corporaties in Griekenland... en we zien wel dat de Chinezen daar ook hun, hun inkopen hebben gedaan. Wijnen. Wijnen. Dat is op zich heel goed. Maar je kunt alleen voldoen aan, aan zo'n vraag... Als je ook een onderneming hebt, een onderneming die gereed is om dat soort stappen te kunnen doen. Ja. En dat, dat kunnen ze doen. En grote ondernemingen, de kleine ondernemingen hebben meer moeite mee. Ja. Judith van Wezel, goedenavond. Goedenavond. Ja. Gaat u het hoofd boven water houden met uw lijve boomgaard? Uh, dat hoop ik. <laughs> en wat is het alternatief als dat niet gaat lukken? Uh, nou, wij denken er wel eens over om met de familie terug te komen naar Nederland. Mm -hmm. En ja. dan? Hier zei je, hier heb je geen olijfboom uh, Nee, maar ik ben verpleegkundige, dus ik kan wel licht aan de slag. <laughs> de baan van, van de verpleging weer oppakken. Uh, ja, ja, ja. Zou dat een nederlaag zijn, als het zover komt? Uh, ja, ik denk het of wel. Of het einde van een droom? Uh, zeker voor mijn man, ja. Een eeuwenlang familiebedrijf bestaan in Griekenland... wat toch onze wens is. En dat niet kunnen doen, ja, dat is een nederlaag. Alexander Vrienak? Ik heb wel een bescheiden advies. Misschien is het wel aardig om te kijken of je samen kan werken... met een ander bedrijf. Als jullie gezamenlijk iets exporteren... dan zijn de kosten relatief gezien lager. En als zij de vergunningen hebben, dan kunnen jullie wellicht meeliften... <laughs> yeah. Het is maar een D. Ingeborg Beuge, wat moet er gebeuren? Uh, Hoe kunnen wij de Grieken helpen? Nou ja, in de eerste plaats het uh, voorbeeld van Willem-Alexander en Maxima volgen en met z'n allen naar Griekenland op vakantie gaan. Want dat is de beste ontwikkelingshulp die je dat land op dit moment kunt bieden. In de tweede plaats moet Brussel echt ophouden met die krankzinnig onmenselijke maatregelen. die Grieken door de strot te duwen. Want dat duwt dat land naar de recessie waar ze dan nooit meer uitkomen. En dat is ook voor de Noord-Europese Noord banken dan een probleem. Want die willen hun centen van Griekenland terugkrijgen. Dat gaat op deze manier manier niet gebeuren. Uh, hij heeft de, de, de Alexander heeft het de hele tijd over het exporteren. Kijk, dat is nou juist het probleem met het feit dat Griekenland in de euro zit. Normaal met de drachmen hadden ze kunnen devalueren de en dan waren hun producten voor de export aantrekkelijk geworden. Nu zitten ze gevangen in die euro, dus die export is een probleem. Dat is het argument om naar de drachmen te gaan. Laatste antwoord van Alexander. Ja, Goed idee uh, toch, om, om naar de drachma te gaan? Naar uh, nou, zakken? één <laughs> <laughs> vind ik eigenlijk een stap te ver. Ik vind dat uh, eigenlijk wat nu, uh, de, uh, wellicht de Franse nieuwe verkiezingen uh, als resultaat dus zullen brengen... is meer sociaal gedrag bij het oplossen van de economische crisis. Niet alleen de middenklasse en de gewone burger uh, uh, voorzien van meer belastingen... maar ook helpen om ergens de toekomst ergens in, in, aan het einde van de tunnel te kunnen zien. Goed. Sociaal beleid... Ja. Samen met de oplossing van het probleem. Goed. Hartelijk dank. Alexander Frionakis, Ingeborg Beugel en Judith van Wezel vanuit Griekenland. En we gaan verder, voordat we verder gaan met de Oekraïne... even de laatste stand uh, in Frankrijk. Ik bedoel, De Belgische kranten hebben François Hollande al uitgeroepen tot winnaar. Zometeen aan het einde van de uitzending gaan we nog even terug naar Frankrijk. Uh, nu eerst de Oekraïne. Uh, de afgelopen week was er een hoop te doen over het feit... dat de uh, uh, tal van uh, Europese leiders en niet naar de Oekraïne toe willen... tijdens het uh, uh, aanstaande voetbaltoernooi, de Europese kampioenschappen. Dat... Doen ze omdat voormalige premier Julia Timoshenko zeven jaar cel kreeg voor vermeend machtsmisbruik in wat haar medestanders een politiek showproces noemen. En in haar cel wordt ze naar eigen zeggen mishandeld. Eurocommissarissen en regeringsleiders zeiden dus afgelopen weken hun geplande bezoeken aan wedstrijden in de Oekraïne af. Wat ging er fout in de Oekraïne? Onze correspondent Tijn AD bracht begin dit jaar, voordat het gekrakeel losbarstte, al een bezoek aan de Oekraïne. En dit is zijn reportage. They see that in their environment people are followed by the secret service, by the prosecutors. That the people are put in jail, that their families are put into trials. Nico Lange is directeur van de Conrad Adenauer Stichting hier in Kiev. People are afraid yeah, of this state and of the actions by the state. Hij woont en werkt hier al jaren. Er heerst angst voor wat de staat je kan aandoen. Not just in one case or two, not just in the Tymoshenko case. This is uh, happening many, many times. De beruchte zaak Timoshenko krijgt veel aandacht. Maar er spelen zoveel meer zaken. Het resultaat is dat de angst nu regeert. People are afraid. De komst van Julia Timoshenko, heldin tijdens de Oranje-revolutie... was eind 2004 reden voor Europa om met Oekraïne te gaan praten... over Europese integratie. Haar politieke rivaal Janukovic had het nakijken... en Timoshenko groeide als premier uit tot darling van Europa. Met haar kon er eindelijk eerlijk zaken worden gedaan. Vooraanstaand Europarlementariër Guy Verhofstadt... steunt de Europese integratie van Oekraïne voluit... Essentieel. je kan moeilijk spreken over een, een, een energiepolitiek of een ingemaakte energiepolitiek zonder ook over Oekraïne uh, te, uh, te praten. Maar net als alle Oekraïense politici heeft ook Timoshenko een verleden in de energiesector. Waar puissant rijke oligarchen de dienst uitmaken. Na teleurstellende jaren van niet nagekomen beloftes en aanhoudende corruptie kwam haar rivaal Janukovic vorig jaar alsnog aan de macht. Kritische journalisten moeten sindsdien op hun teller passen. En tegen Julia Timoshenko werd een rechtszaak aangespannen. Ze zou destijds, als premier, haar macht hebben misbruikt. Maar haar aanhang, gesteund door Europa... vermoedt dat Timoshenko het slachtoffer is van een politiek showproces. Ik heb de wet niet overtreden, zegt Timoshenko in de rechtszaal. Terwijl buiten haar aanhangers skanderen. Desondanks blijft Brussel met Oekraïne in gesprek over een toekomstig lidmaatschap van de Europese Unie. <laughs> goeiedag, goeiedag, leestenaars in, in die Nederland. José Manuel Pinto de Texera, EU-ambassadeur in Kiev. Hij spreekt een beetje Nederlands. Ik uh, antwo antwoord in Engels. Uh. <laughs> Wel, de vraag is, ik dat de de bouwbuilding van de Oekraïense staat, als andere post-sovjet-staten, creëerde van de begin af aan Zoals in andere voormalige Sovjetstaten er in Oekraïne grote ongelijkheid. De economische macht is in handen van een kleine groep die die macht in handen kreeg door onrechtmatige privatiseringen, which by the way did not create that wealth which is very different. Door diefstal bedoelt u dus eigenlijk? Noem het zoals je wilt. De privatiseringen zijn onder zeer obscure omstandigheden uitgevoerd. En de corruptie is enorm. Corruptie is een in Oekraïne. En toch onderhandelt de EU met Oekraïne over een associatieverdrag. Dat moet resulteren in gesprekken over toetreding. Maar dan zou je eigenlijk kunnen stellen dat zowel het associatieverdrag en eigenlijk ook de belofte om de Europese kampioenschappen te mogen gaan organiseren, allebei cadeaus zijn geweest hè, na de Oranje Revolutie. En nou zitten we ermee? Ik denk dat het is fair te zeggen dat dat beslissing om te gunnen aan Oekraïne deze organisatie was ook waarschijnlijk in overweging genomen van een nieuwe golf. Het is waar dat Oekraïne de EK voetbal werd gegund vanwege de revolutie van 2004 die uitzicht gaf op hervormingen. De situatie is inmiddels heel anders. Een moeilijke, moeilijke vraag. Ik denk dat het Europese voetbalstublieft... deze championship zou kancelen... politieke, het heel grote politieke problemen. is. Het zal een goede messag zijn... dat sportofficiënten over democratie en liberty. denken. Studenten hier op het plein met zijn vrienden... cancelen die handel, zegt hij heel simpel. Dat is een echte boodschap... die je als de Europese Unie kan geven aan het Janukovic regime... L'organisation de l'Euro, de UEFA Euro 2012, is attribuée à pologne ukraine Toen UEFA-Baas Michel Platini een paar jaar geleden bekendmaakte dat Oekraïne samen met Polen de organisatie van het EK in handen kreeg, was de boodschap duidelijk. Dit is een geschenk aan hervormers zoals Timoshenko. Maar inmiddels zijn de rollen omgedraaid. Timoshenko kreeg zeven jaar celstraf. En nu is het haar vijand, president Janukovic, die met het EK goede sier maakt. Ja. Janukovic en de meeste van zijn ministers werden rijk in de oostelijke mijnregio Donbass waar Russisch de voertaal is. Ja, de Donetsk-klein, dat, dat zijn nu echt wel de topdogs in Oekraïne op dit moment. Diederik Kramers, publicist en Oekraïne-expert. Dat is de klein rond Rinat Achmetov, de rijkste man van Oekraïne... tevens eigenaar van de voetbalclub Schachtjaar Donetsk. Bravo, Achmetov is ook de grote geldschieter achter president Yanukovych. Over die door voetbalmiljoenen gesponsorde politiek maakte de Duitser Jacob Preuss onlangs de film The Other Chelsea. Eigenaar Achmetov van voetbalclub Shakhtar Donetsk is tegelijk parlementariër namens de partij van president Yanukovych. En de vicevoorzitter van dezelfde voetbalclub... is minister van Infrastructuur, Boris Kolesnikov... die tevens verantwoordelijk is voor het EK-voetbal. Hij werd destijds wegens corruptie... door de orangisten van Julia Tymoshenko gevangen gezet. Maar nu Boris eigen clan aan de macht is, neemt hij wraak. Yeah, like like Als je de verkiezingen verliest, ga je naar de gevangenis... Als je wint, ben je almachtig. Zo werkt het hier. checks balances. is Met bijna 300 miljoen euro volgens Forbes Magazine is Boris een van de armste ministers in het kabinet. Dat is allemaal gewaarschuwd. Hoe dichter je bij de ministeriële gebouwen komt. Hoe hoger het aantal Maibach auto's en hammers. Die staan hier allemaal inderdaad dubbel geparkeerd. Dat ja, was het. het Vicepremier, gaat het allemaal lukken? Ik weet dat is absoluut niet Het is voor zeker dat alles klaar zal voor de juni UFR-Championship. We zijn helemaal klaar voor de EK-voetbal. Maak je geen zorgen. Nou, je, als we niet zitten, dan Achter zijn bureau, in een enorme balzaal, produceert de minister een minzaam lachje. Natuurlijk probeert Europa druk uit te oefenen om de zaak tegen Julia Timoshenko te beïnvloeden. Of het me irriteert, daar heb ik geen tijd voor. Genoeg gezeur over politiek. De minister vindt het welletjes en hij staat op. We spreken over voetbal. Ik kan ook over economie Einde interview. Voetbaltsaar Boris heeft weinig op... met gasten die moeilijke vragen stellen over het aanstaande EK-voetbal. Het is nu zijn feest. Vlak voor mijn vertrek krijg ik nog een telefoontje van Sergi Vlashenko... de advocaat van Timoshenko. Hij heeft haar net in haar cel bezocht. Vlashenko is ten einde raad. Ze wordt gemarteld. Daar komt het eigenlijk op neer. Als ik hem vraag of dit nog goed komt, vertelt hij een oude Sovjet grap. As a lawyer you must be optimistic. There was a very very sad Soviet joke. De optimists were learning English in the USSR. The pessimists learned Chinese. De optimist in de Sovjet-Unie die leerde Engels. De pessimist ging op cursus Chinees. Maar de realist zorgde dat hij met een Kalashnikov-machinegeweer overweg kon. En daar ga ik voor. Ik ben een realist. De realist leren de uh, Kalashnikov-machinegeweer. So, dus je ziet, ik realist now. vanuit de Oekraïne in een reportage die we eerder eind vorig jaar uitzonden. En aan de telefoon hebben we Michiel Driebergen vanuit de Oekraïne. Goedenavond. Goedenavond. Um, laten we even beginnen met Julia Timoshenko. Zijn er nog laatste ontwikkelingen rondom haar zaak? Nou, ze heeft uh, vanmiddag uh, zelf van zich laten horen via haar dochter uh, Yevgenia. Uh, die heeft gezegd dat haar moeder de hongerstaking zal volhouden. Uh, Julia Timoshenko is al vanaf 20 april zou ze uh, in hongerstaking zijn vanwege haar mishandeling in de cel. En uh, Yevgenia Timoshenko zegt nu te vrezen uh, voor uh, het leven van haar moeder. Um, nou ja, ze zegt, ze zegt dat haar moeder de internationale steun heel erg op prijs stelt en dat ze daarom dus volhoudt in die, uh, die hongerstaking. Maar of ze dus echt in hongerstaking is of niet, dat weten we niet, want de gevangenis ontkent dat. Want die zeggen dat zij de, de, de, de koelkast gewoon aanvullen en dat die koelkast ook weer leeg gaat. Ja, er is uh, ontzettend veel nieuws. Uh, Oekraïne is in het nieuws. Heel veel druk vanuit allerlei Europese landen. Ook onze eigen Oerozentaal dreigt nu niet naar de wedstrijden te gaan in Kharkov, waar die mevrouw Timoshenko vastzit. Ja. Maar hoe reageren die Oekraïnse autoriteiten op al die druk... Nou, het gekke is dat, dat uh, de, de president zelf zich stilhoudt. Je, je zou zeggen als hij nou eens een, een gloedvolle speech zou houden, maar dat hij blijft zelf angstwekkend stil. Nou is het wel zo dat gisteren een woordvoerder van zijn partij, de Partij voor de Regio's, uh, zei van nou de buitenlandse bedrijven kunnen er last van krijgen van jullie boycott. Uh, want dan zal Oekraïne wellicht de toegang tot de markt beperken. En met name Duitse bedrijven, verwijzend uiteraard naar Merkel, die zullen er last van krijgen. Dus dat was het, het, het dreigement wat er gisteren gister was. Ja. Maar het, kijk, als ik het goed begrijp, is dat Europees kampioenschap beloofd of gegeven aan de Oekraïne... toen daar dus de mensen van de Oranje Revolutie, waaronder Precies. die Timoshenko aan de macht was, gegund. Nu zit er zo'n pro-Russische regering. Het is dus een heel ander spelletje geworden. Inderdaad, kijk, veel Oekraïners hier die zeggen inderdaad, en die zijn daar ook teleurgesteld over, die zeggen van ja, de Oranje Revolutie, dat is eigenlijk een kans voor Europa om, om werkelijk te helpen om hervormingen van de grond te krijgen hier in Oekraïne. Maar ja, dus zowel Europa als de Oekraïnse politici, dus Timoshenko en, en Yushchenko, die hebben dat uh, eigenlijk allebei verprutst. Ja. Uh, dus die, die deceptie, en, en zeker in het westen van Oekraïne is dat die deceptie echt heel erg. Uh, maar op welke manier hebben ze dat dan verprutst? Nou, de Timoshenko en uh, Yushchenko die hebben eigenlijk alleen maar ruzie lopen maken. Mm -hmm. uh, zo wordt zo wordt hier gezegd. En uh, ja, eigenlijk heeft Janukovic gewoon, gewoon gewacht tot hij tot hij het weer uh, weer over kon nemen. Hij met zijn uh, grote belangen, uh, met zijn bedrijven. Nou, die Timoshenko heeft hij zich wel echt schuldig gemaakt aan machtsmisbruik, wat steeds wordt gezegd. Heeft ze haar zakken nou, ja. gevuld? Ja, ja. Je zou, je zou zeggen, uh, je zou uh, bijna zeggen van niet, uh, want zelfs de Russen, uh, uh, onder, uh, Poetin die zegt zelfs uh, van nou dat uh, gascontract dat was prima in orde. Mm -hmm. uh, dus ja, eigenlijk ja, gaat Oekraïne helemaal alleen. Hè? Ja, nog, nog even. Um, zijn het niet een beetje tranen van Merkel, van Roosentaal, van EU-voorzitter Barroso? Dat ze nu pas over die schendingen van die mensenrechten beginnen. Het is daar toch al heel lang mis in de Oekraïne. Zie onze reportage van uh, Tijnse de D. die we ook al een paar maanden geleden hebben uitgezonden. waarin het allemaal te horen was. Ja, precies. Ja, veel Oekraïners vinden het veel te laat. Mm -hmm. uh, dus dus, uh, dus ze hadden het veel eerder moeten doen. Dus die, nu die. Als die hulp ontbroken heeft na die Oranje Revolutie, dan moet je nu niet nog een keer gaan aankomen met een boycott. Kijk, het is wel zo. Het duizelt mij zelf inmiddels van de verhalen die ik heb gehoord over gevangenis en justitie hier. En politie in Oekraïne. Dus wat dat betreft, het thema waar het conflict over gaat. Dat is in ieder geval wel heel erg raak. Ja, goed. Nou, we zullen er vast ook meer van horen. In ieder geval in juni, als er gevoetbald gaat worden daar in de Oekraïne. Michiel Driebergen, hartelijk dank. Berichten uit Blochistan. Hoe kijken de Polen aan tegen de oproepen tot boycott? De Polen organiseren immers samen met de Oekraïne de Europese kampioenschappen. Aan de telefoon hebben we Ekke Overbeek, trouwcorrespondent in Warschau. Je volgde voor ons de social media en hoe wordt daar gereageerd? Nou, de Polen zijn duidelijk niet blij met uh, al deze ophef over een eventuele boycott van het EK in Oekraïne. De Poolse regering en de Poolse president lieten onmiddellijk weten dat ze hier niet aan mee gaan doen. De Polen zien het uh, EK als een uitgelezen kans om Europa te laten zien dat ze zelf een modern Europees land zijn... en dat hun buurland, Oekraïne, ook bij Europa hoort. En daar is heel hard aan gewerkt de afgelopen jaren om op tijd klaar te zijn... Nou, dat lijkt nu allemaal redelijk te lukken. Ja, en dan krijg je dit gedoe. Maar werkt het contrast met de Oekraïne juist in het voordeel van de Polen... Doet het laat zien dat dat land wel democratisch en wel Europees is? Ja, op zich wel. Maar dat weegt niet op tegen de nadelen. Of eigenlijk het nadeel. Door Oekraïne te boycotten jaag je het land namelijk in de armen van Rusland. Nou, en dat is echt wel het laatste wat de Polen willen de regering en president kunnen natuurlijk Rusland niet bij de naam noemen. Zij hebben het over zij die ons niet gunstig gezind zijn. Maar op blog en Twitter wordt het beestje wel gewoon bij de naam genoemd, bijvoorbeeld door Adam Shcherbits. Dat is een bekende commentator van het weekblad Politica. Berlijn zou ook moeten begrijpen dat vanuit ons perspectief Duitsland op deze manier Moskou in de kaart speelt. We hebben er geen belang bij een golf van anti-westerse gevoelens in Oekraïne los te maken. En dat gebeurt wel als het EK op een fiasco uitdraait. Anti-westerse gevoelens in Oekraïne dienen de belangen van Rusland. Maar wat, wat heeft Rusland er nu precies mee te maken, Ekke? Nou, voor de Polen heeft Rusland er alles mee te maken. Kijk, als je het hebt over een boycott, dan heb je het over grote politiek. Nou, En daarin is Polen al 20 jaar heel erg consistent, namelijk... Oekraïne moet kosten wat het kost aanhaken bij het Westen. Oftewel uit de klauwen van Moskou blijven. En dat komt, de Polen zien dat zo. De, de onafhankelijke Oekraïne geldt als een garantie dat Polen uit de buurt blijft. Dus het is wel begrepen eigen belang van de Polen. Want de Polen hebben in de loop van de geschiedenis herhaaldelijk kennis gemaakt met het imperialistische Rusland. En dat is duidelijk niet voor herhaling vatbaar. Nee, de Poolse oppositieleider Jaroslav uh, Kaczynski, die roept wel op hè, om de boycott te steunen. Waarom doet hij dat dan wel, tegenstelling tot de regering? Ja, dat is interessant, want uh, daarin zie je nou precies het dilemma waar Polen eigenlijk mee worstelt. Kijk, Janukovic, dat is de president van Oekraïne. Dat is in, die is in Polen eigenlijk een beetje de verpersoonlijking van het kwaad. Hij was tijdens de Oranje Revolutie in 2004 de zetbaas van Moskou. Nou, dat Oekraïne toen in, in de richting van het westen opschoof... was niet in geringe mate de verdienste van Polen. Want Warschau heeft toen echt een heel belangrijke rol gespeeld achter de schermen... om te voorkomen dat Janukovic president werd. Ondertussen is Moskou weer aan de winnende hand. Janukovic is alsnog president geworden. En je ziet dat Oekraïne steeds meer afglijdt... richting een, ja, een quasi-dictatuur in Russische stijl. Dus als je er zo naar kijkt... klinkt die steun voor een boycott wel logisch. Nou, als je naar de blogs kijkt... dan zie je het onbegrip in Kaczynski's eigen partij. Die uitspraak van Kaczynski ging de wereld in. En onmiddellijk werd er geblokt en vooral getwitterd dat dit vast een grap was... en niemand wilde het geloven. En er was ook een heel serieus commentaar... ook uit Kaczynskis eigen partij tegen de lijn van Kaczynski in. Bijvoorbeeld de zeer populaire blok van Kaczynskis partijgenoot... Richard Sarnetsky. De oproep van West-Europese politici, vooral die uit Duitsland... om het Oekraïnse deel van het EK te boycotten... en de mensenrechten in de Oekraïne te verdedigen, is vaak een smoes om Oekraïnes weg naar Brussel te verlengen of te blokkeren. En dat tot vreugde van Rusland. Want voor hen, bijvoorbeeld de Bondsrepubliek... tellen vooral goede bilaterale relaties met Rusland. Ja, oftewel, daar, we zijn weer daar waar de Poolse nationalisten altijd zijn. Het is weer een samenwerking, een geheime samenwerking... tussen Rusland en Duitsland, gericht tegen de landen ertussenin vooral tegen Polen natuurlijk. Nou En dat is de positie waar je eigenlijk een nationalist als Kaczynski ook zou verwachten. Kortom, Polen zou het liefst samen met Europa Janukowicz een schop onder het kont willen geven... maar dat zou volstrekt contraproductief werken. Dus dat het niet. Ja, maar een heel ingel, ingewikkeld dilemma. Wat moeten de Polen nu doen? Nou ja, gelukkig is er een uitweg uit elk dilemma. Ook in dit geval. Er is een twitteraar, de radiojournalist Krzysztof uh, Berenda... En die heeft een briljante uitweg gevonden uit dit Poolse dilemma. In het kader van de boycott verlaten we het toernooi na afloop van de eerste ronde. Dat is een eervolle oplossing. Nou, en deze oplossing maakt een goede kans om te worden gerealiseerd gezien de kwaliteiten van het Poolse voetbalhelftal. Dankjewel, Ekke Overbeek vanuit Warschau. Bureau Buitenland, de wereld van alle kanten. Ik je crois. Liedje alleen voor jou. Een beetje triest als souvenir om geen afscheid te moeten nemen zonder iets te zeggen. De tekst van Un Chanson Trieste van zangeres en bijna ex-presidentvrouw Carla Bruni. Zou ze het liedje vanavond gaan zingen om Nicolas Sarkozy in slaap te wiegen en te troosten? Nou ja, de tekst is in ieder geval heel toepasselijk. We gaan naar Parijs om te kijken hoe het daar is. Bijvoorbeeld in het socialistische hoofdkwartier in Parijs. Thijs Berman, goedenavond. Goedenavond. Hoe is de stemming daar? Frans-Hollande, nou, zeer... de nieuwe president van Frankrijk. Het is zeer vrolijk. Uh, de officiële uitslag is er nog niet, maar ja, iedereen heeft hier internet en mensen weten wel wat de uitslag is. Dus de, het is een, uh, een vrolijkheidje toe Denk denken aan 1981. Toen Mitterrand won, maar mensen maken zich minder illusies natuurlijk. Dus de marges van de macht zijn ook in Parijs smal geworden. Dat beseft iedereen ook wel. Ja, Thijs, je bent Europarlementariër voor de PvdA, uh, sociaal-democraat. Klopt het sociaal-democratisch hard, harder bij je... nu je daar tussen al die mensen staat op deze historische avond? Oh, zeker. Niet alleen ken ik hier veel mensen... omdat ik ze vroeger als journalist heb geïnterviewd. Ik ken ze nu ook als collega's. Er lopen veel Europarlementariërs rond en ook Franse politici die, die ik goed ken... Uh, in de staf van Hollande zitten ook een paar mensen die ik goed ken. Dus ja, maar ook omdat ik als sociaaldemocraat in Nederland veel verwacht van de invloed van François Hollande op de Europese politiek. Ja. Die nu gekenmerkt wordt door conservatief-liberale fixatie op enkel bezuinigingen. Niets voor uh, harde afspraken over groei en werkgelegenheid blijven uit. En dat zal veranderen met François Hollande. Ja. En dat is ook hard nodig. Frank Renoud, uh, correspondent, zit bij Nicolas Sarkozy in het hoofdkwartier daar. Van de conservatieven in Frankrijk. Ontgoocheling. Nou geloof ik toch niet? Helemaal niet. De stemming is hier uitgelaten. We gaan hey, de lucht in nog steeds. En dat komt omdat die uitslag nog steeds niet, zoals Thijs ook of zei, officieel bekend is. Want de Fransen mogelijk pas om acht uur weten over een paar minuten dus. dus wij weten het wel, zij nog niet, dus door nog volop gejaagd hier. Maar wat, wat een ontzettende bizarre situatie. Iedereen heeft toch toegang tot internet via zijn mobiele telefoon. Je kan het toch zien. Le Soir, de Belgische krant schrijft... de volgende president van Frankrijk, François Hollande. Nou, dan onderschat je toch een beetje de gemiddelde Fransman en Franse hier, denk ik. Want niet iedereen is geabonneerd op Le Soir of kijkt ook inderdaad. Dit zijn aanhangers van Sarkozy, We zitten hier in een feestzaal, die gaan met z'n samen, kijken helemaal niet op hun mobiele telefoon. Die willen volgens nog, nog steeds geloven wat hun president kan winnen. Dit is echt dans op de vulkaan, maar goed. Um, laten we even kort uh, uh, filosoferen wat er gaat gebeuren de komende dagen. Nicolas Sarkozy, wat gaat hij doen als die president af is? Nou, reden op dit moment nog niet, hij gaat vanavond de speech uit, dus hij al een paar uur aan het verbereiden, want hij is sinds halverwege de middag op de hoogte dat hij aan het verliezen is. Maar goed, hij zal binnen nu een negen dagen afstand van het ambt moeten doen, dan neemt François het over en hij heeft zelf wel eens door laten reschemelen, dat hij heel de politiek dan achter zich laat en misschien wel gewoon zich aan het familieleven gaat wijden of zijn oude middje of een advocaat weer opneemt. Maar in negen dagen tijd is dus de transitie? In negen dagen tijd, voor volgende week dinsdag, moet de macht zijn overgedragen aan zijn opvolger. En dan dus zal François Hollande razendsnel een regering moeten vormen. Want een paar dagen daarna is de G8 in Amerika, de NAVO-top in Amerika. Daar gaat hij lichten waarom hij de troepen uit Afghanistan vervroegd nog dit jaar terug wil trekken. En hij wil ook meteen met Angela Merkel gaan overleggen, François Hollande, over dat Europese groeiplan waar Thijs Berman net ook over sprak. Wat verwacht jij van die verhouding tussen Merkel, Merkel Zia en Hollande? Uh, sorry, ben... <laughs> Merkel en Hollande verspreken. Me toch, het wordt Mercolande, hè? toch? Ja, ik denk dat het wel meestal worden. Er is veel, veel gewaarschuwd, omdat Sarkozy en Merkel veel en veel opgetrokken. Aan de andere kant is Hollande qua karakter, past hij precies bij Merkel. Dat zijn allebei twee bedachtzame types die even nadenken voor ze iets doen. En daardoor zal de klik op het persoonlijke vlak veel beter zijn dan tussen Merkel en Sarkozy. Ja, goed. Frank Renaud, dank je. Je moet de zaal in, begrijp ik. We praten verder met Thijs Berman. Uh, hoe gaat het verder met die verhouding? tussen de Duitse bondskanselier en de nieuwe Franse president, Thijs. Hoe kijk jij er tegenaan? Ik denk dat Frank Renaud gelijk had. Dat uh, Hollande is weliswaar een Franse socialist. Maar hij is ook een zeer uh, consensusgerichte politicus. Uh, hij heeft niet voor niks die Franse socialistische partij... eindeloos lang bij elkaar gehouden, elf jaar. Met al zijn verschillende politieke stromingen erin. En dat, is hem echt, dat is, moet je hem nageven, dat is hem gelukt. Hij is uit de school van Jacques Delors, een gematigde socialist. En de premier... De staan de premier van Frankrijk, wordt, iedereen tipt er daarvoor, Jean-Marc Ayrault. En Jean-Marc Ayrault is op dit moment de fractieleider in het uh, Franse parlement voor de socialisten. En hij is de burgemeester van Nantes. Maar hij is ook een voormalige leraar Duits. En zijn Duits is perfect. Mm -hmm. Uh, dat zal helpen. Ja. En, maar wat wil Hollande nou eigenlijk met Europa? We hadden een dramatische kop uh, in The Economist waarin die Economist waarop hij als boeman werd afgeschilderd. Ja. Denk je dat de soberheidspolitiek wordt teruggedraaid en we massaal gaan investeren in de economie daar in Frankrijk? Nee, uh, ik denk dat François Hollande zich een rekenschap van geeft dat de begrotingen echt op orde gebracht moeten worden. Dat je daaraan niet ontkomt. Uh, maar dat, hij zegt wel, je zult daar alleen toe kunnen komen als je ook zorgt voor nieuwe belastinginkomsten. En die krijg je alleen als je terugkomt bij economische groei. Mm -hmm. En dat blijft nu uit. Dus de, de, de conservatief-liberale regeringen kijken alleen naar de uitgavenkant als ze hun begrotingen willen opschonen. Maar je moet ook kijken naar de inkomstenkant. En die inkomstenkant, die kun je versterken als je ook zorgt dat de economie weer aangedraaid wordt. Dan komen er weer fiscale inkomsten, daarmee breng je je begroting op orde. En meer nog, veel belangrijker nog... is dat je daarmee ook een toekomst biedt aan Europese werknemers. Aan Franse werknemers, waar de werkloosheid is gestegen... Hmm. met 3% maar de afgelopen jaren. Maar je bestrijdt dus het beeld dat hij is gegijzeld door de Franse bonden... en dat hij de pensioenleeftijden intact zal laten... en al die andere Franse verworvenheden. Nou, het is zeker dat het voor François Hollande niet makkelijk zal zijn... om hervormingen door te voeren op dat gebied. Dat is zeker zo. Hij heeft wel aangekondigd dat hij iets wil terugdraaien van de uh, hervormingen van de pensioenen die Sarkozy heeft doorgevoerd. Um, maar dat alleen voor één heel bepaalde kleine categorie van mensen die al 41 jaar gewerkt hebben, nou die mogen wel met pensioenen. Voor hun zal dan de ophoging van de pensioenleeftijd niet gelden. Ja. En zo is het dus een, een serie van eigenlijk gematigde aanpassingen van de hervormingen die Sarkozy heeft doorgevoerd de laatste jaren. Ja, hij zal niet alles terugdraaien. Nee, heb je in de wandelgangen al iets gehoord van de ministersploeg... die gaat aantreden over een, een dag of tien? Nou, een paar van, uh, zouden zeker minister worden. Vincent Pellon, uh, Europarlementariër. Vincent Payon zou onderwijs krijgen. Uh, nog eens een keer, uh, hij is een filosoof, hij is een, een, een, een, goed, een Euro Euro Europarlementariër. Jean-Marc Ayrault als premier, omdat Martine Aubry die uh, onder Dominique strauss als die president was geworden... Martino Brie zou dan zeker de premier zijn. Maar Martino Brie en François Hollande kunnen niet met elkaar door één deur. Mm -hmm. uh, Martino Brie, vrij radicale socialisten, Hollande een stuk gematigder... maar ook hun karakters liggen echt ver uiteen. Ze kunnen elkaar eigenlijk moeilijk zien. Nee. Dus Martino Brie het... is, niet, is niet een premier, maar Jean-Marc Ayrault wel. Ja. Is het een psychologische opkikker voor links in Europa? Lang geleden, hè? dat de een grote socialistische overwinning was. Ja, ik denk dat het essentieel is voor de socialisten, voor de sociaaldemocratie. Uh, het is lang geleden dat de sociaaldemocratie in zo weinig hoofdsteden het voor het zeggen had. Uh, de, Franse, de, de Franse Republiek krijgt een socialist aan het hoofd. En dat is essentieel voor de kracht waarmee wij ons verhaal kunnen uitdragen. Dat het in Europa veel meer zal moeten gaan in de toekomst over werkgelegenheid. Ja, goed. Hartelijk dank, Thijs Berman vanuit Parijs. En veel plezier vanavond. En dit was, dit was Bureau Buitenland voor deze week. Zometeen na acht uur veel meer uh, Parijs en Frankrijk en verkiezingen bij de NOS. Een uur lang. Labyrinth is er dus niet deze week. Volgende week wel om. 8 uur weer. En wilt u ons programma terugluisteren? Dat kan op de website vilavpro.nl. En daar kunt u ook onze nieuwsbrief aanvragen. Volgende week hebben we een reportage vanuit het andere Duitsland. Collega Fred Stroobans ging naar Woepertaal. Een stad die dreigt te bezwijken onder de schulden. Griekse toestanden bij de buren. Volgende week meer dus. Goedenavond. Bureau Buitenland. De wereld van alle kanten. Vlas, vlas en nog eens vlas. Ik heb eigenlijk maar één groot thema en dat is waar worden dingen van gemaakt en door wie. Ontwerpster Christine Meindertsma kan er niet genoeg van hebben van deze vergeten vezel. Dat is wel de basis van alles wat ik doe, grondstoffen. Luister zometeen naar de documentaire. Vlas is een blij gewas. Het uiteindelijke product is het resultaat van heel veel onderzoek. Altijd al... Alles over Vlas willen weten. Ik vind het ook altijd best wel gek als mensen zeggen dat ik een kunstenaar ben. Zometeen, 9 uur, Vlas in Holland Doc Radio. Radio 1, het nieuws...